Robert Baltus met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft tegen journalisten gezegd... dat een deal met Iran dichtbij is. Hij zei dat Amerikaanse en Iraanse onderhandelaars... het op een aantal belangrijke punten eens zijn geworden. Maar volgens Iran is er geen direct contact geweest... zegt de redacteur Paulus Holthuis. Ze blijven dus volhouden. Er zijn geen directe gesprekken geweest met de VS... Maar via bevriende landen zijn er wel berichten doorgegeven. Dus er is er wel op bemiddeling geweest. Trump had eerder gedreigd de Iraanse energievoorziening aan te vallen... als Iran niet zou stoppen met het blokkeren van de straat van Hormuz. Trump heeft zijn deadline nu met vijf dagen verlengd. De gevangene die vrijdag ontsnapte aan zijn begeleiders... na een ziekenhuisafspraak in Utrecht... wordt naar aanleiding daarvan verdacht van een reeks strafbare feiten... Zo verdenkt het OM hem onder meer van mishandeling, bedreiging met een vuurwapen... en het met geweld stelen van een vuurwapen, dat meldt RTV Utrecht. De man werkte na de afspraak in het ziekenhuis een begeleider tegen de grond en sloeg op de vlucht. Na een klopjacht werd de man aan het einde van de middag aangehouden. Twee tieners van 14 en 17 die in de nacht van donderdag op vrijdag zijn opgepakt in Heemstede worden ervan verdacht een explosie- of brandstichting te hebben voorbereid... met een terroristisch oogmerk op een synagoge. Volgens het OM is de explosie voorkomen doordat agenten alert waren. Het oudste raadslid van Nederland stopte mee. Dree Renneberg is 88 en is na de verkiezingen van vorige week... niet meer gekozen in de Raad van Eindhoven. Maar aan stoppen wil hij toch niet helemaal denken. Hij wordt nu politiek adviseur voor de politieke partij... waar hij jarenlang raadslid voor was. En dan het weer. Op steeds meer plaatsen raakt het bewolkt. En de temperatuur daalt vannacht naar een graad of vijf. Morgen vooral bewolkt, maar in het binnenland schijnt af en toe de zon. Het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 like a match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 Don't you listen to my voice of reason? 'Cause the one in your gut says it's all the fall of the boys and seasons. All the fall of the boys and seasons. Oh. Go and catch your train, or you'll be late for your own dreams, love. Yes, it is your fate.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 says while chain smoking her brains out burns on mama's couch it's way too late should we get taken out Uh, de man Leah Strut was het, uh, de single die je hebt uh, kunnen horen. En dit is High on Char. met What's Going On.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 En eerst voelde het nog een beetje alsof ik aan het slapen was of ja. uh, aan het ervaren was. Ja, dat geloof ik graag. Ik kijk, ja. ik kijk in de groepsapp en het is stil. <laughs> ik denk, uh, dan, zal, dan zal het wel gewoon aan mij liggen. Dus ik bel de gitarist. Nou ja, ja. Ja, ja, jij dacht dat er heel wat anders aan de hand was? Ja. Ik dacht, ik dacht Noël belt me nooit zo vroeg, dus... Uh, <laughs> ik dacht, wat, wat is er nou man? dan? Uh, ik zeg flint, Brian mee volgt ons en hij zegt gewoon niet. Uh, nou, even later uh, was het raak. Ja. Ja. Maar komt te hyperventileren? Hyperventileren, ja. ja.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 Zo ja. omschrijf ik het. Dat is, en ik en, en vind het dus al die bullshit. Want de, de Jorik van Noorders... en ook bijvoorbeeld de Kroes en de Dukes of Haarlem. die maken eigenlijk hetzelfde van wat jullie doen. ook op, op bestaande leest geschoeid. Alleen uh, het is eigen materiaal, mensen. En het is, de, we, we doen dus niet mee aan de koffer en de tribute-cultuur. want daar heb ik ook een stelling over ingenomen.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 And I know where to start Give up? No. I found the flow. Let's be clear. I know where to go. I tried to show no fear. And that place. Just leave me here in my dreams. All this light brings me down, lifts me up, brings me down. All this sound brings me down, lifts me up, brings me down. All these words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 to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 a true artist temper there but the fire may run too high cause I was bound to end up without your love So now I try to get through to get through Get through If yes, you'll think of me, how I loved you so now I try to get through If yes, you'll think of me, how I loved you so, now I try to get through